Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bevrijdingsdag is begonnen. In Wageningen is bij het bevrijdingsvuur een herdenking gehouden voor alle veteranen die voor onze vrijheid hebben gevochten. De minister van Defensie, Ank Bijleveld, was er ook. Wij zijn het aan onze bevrijders en aan onszelf verplicht om de vrede in stand te houden. En daarom geven we vandaag het bevrijdingsvuur door. Normaal rijden veteranen s'middags in oude legerauto's door de straten om de vrijheid te vieren. Maar dit jaar niet. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft net de 5 mei-lezing gehouden. Correspondent Wouter Zwart luisterde ook mee. Niets kan die lukken vullen. ...die die hinterlassen hadden. Zij uh, niets kan de leegte vullen die is achtergelaten door de mensen... ...die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uh, vermoord. En het levend houden van de herinnering uh, is de eeuwige verantwoordelijkheid uh, van Duitsland. In Groningen geen wapperende vlaggen uit kerktorens vandaag om de vrijheid te vieren. De windvlagen gieren te hard om de torens heen en de vlaggen kunnen eruit vallen. Gisteren was het ook al te onstuimig om de vlag te hijsen... Volgens experts zijn er trouwens meer vlaggen gehezen vandaag omdat mensen ondanks corona toch iets willen doen om de vrijheid te vieren. Het Japanse kustplaatsje Noto krijgt nogal wat kritiek over wat ze, hebben, wat ze daar hebben gedaan met de coronasteun. Geld is niet gebruikt om ziekenhuispersoneel van te betalen of om bedrijven overeind te houden. Nee, er is een 13 meter lang inktvisstandbeeld van gemaakt. Het roze met witte beeld kostte 2 ton. Plaatsje zelf vindt het niet zo gek. Beeld moet toeristen aantrekken. Dat is weer goed voor de lokale economie. En in de diergaarde Blijdorp kunnen ze beschuit met muisjes gaan eten. Want in de Rotterdamse dierentuin is vannacht, ja je hoort het een baby olifant geboren. Nieuwsgierige dierenliefhebbers konden heel de bevalling meekijken via de webcam van het olifantenverblijf. Het is nog niet bekend of olifant banka een jongen of meisje heeft gekregen. Heb ik het weer nog voor je? Het is een waterkoude bevrijdingsdag vandaag. Af en toe zie je de zon, maar vaker nog wolken en buien. En er kan zelfs hagel of onweer voorbij komen. Het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... staat file tussen Wognum en de afrit A. van Hoorn. 3 kilometer, de vertraging is zo'n 10 minuten. Er ligt wat rommel op de rijbaan. De reisdrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items. En natuurlijk met veel lekkere muziek. Zie ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho Kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 We hebben deze bevrijdingsdag begonnen met Abba. Thank you for the music. En ik ga door met Elton John. Circle of Life. to the stars, And some of sail through our trouble, And some have to live with the scars, it's hard to to take in, or to find, that can never be found. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. De Britse popgroep The Shadows nam het nummer Sleepwalk op voor een album The Shadows uit 1971... De opname van het Brian Setzer-orkest van Sleepwalk ontving een Grammy Award voor de beste instrumentale popuitvoering van 1998. Sleepwalk was een belangrijke inspiratiebron voor Fleetwood Mac oprichter Peter Green voor zijn instrumentale Albatross uit 1968, die een wereldwijde hit werd. Albatross inspireerde op zijn beurt weer het Beatle-nummer Sun King van Abbey Road. Wij gaan luisteren naar de bitse groep The Shadows met Sleepwalk.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 Onder een goede inzending verloten wij nog een lekkere prijs. De Speurtocht vind je op schuinstreepje speurtocht En bezoek natuurlijk op 5 mei een bevrijdingsfestival. De 14-bevrijdingsfestival bieden op 5 mei een gezamenlijke online programma... van meer dan 200 optredens en activiteiten. Van de vrijheid vertonen voor de festivals. Iedereen kan het festival gratis bezoeken via de livestream op boelebevrijdingsdagfestival.nl Alle informatie over de bevrijdingsdagfestival is hier te vinden. Volg vrij, vrijheidsvuur. De vrijheidsvuur wordt traditiegetrouw in de nacht van 4 op 5 mei ontstoken in Wageningen. Het vuur komt smiddags aan bij het festival en worden in alle 14 festivalsteden tegelijkertijd ontstoken... Ook dit is online en op diverse televisiezenders te volgen. Het 5-Mei-concert in Amsterdam sluit ieder jaar af met de klassieker We'll Meet Again tijdens de oorlog, gezongen door Vera Lynn. En daar gaan we lekker mee zingen voor de televisie. This is the FM. zijn knuffels zo vaak beren en minder vaak hamsters of olifanten. Omdat de teddybeer de eerste knuffel was. In 1902 ging de toenmalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt op berenjacht in Mississippi. Samen met een jager joeg hij een beer op. Het dier gaf uiteindelijk zich gewonnen, waarna de jager hem aan een boom vastbond. De president mocht hem met een kogel uit zijn lijden verlossen. Roosevelt weigerde dat, omdat hij dat niet sportief vond. Het vooral verscheen in de vorm van een rolprint in de Washington Post... waarop was te zien dat Roosevelt weigerde een heel klein beertje te doden. Dat bracht eigenaren van een snoepwinkel in New York... op het idee om een teddybeer, genoemd naar de president, te maken en te verkopen. Opvallend genoeg was dat er tijdens het jaar ook een knuffelbeer in Duitsland op de markt gekomen. Zowel de Duitse als de Amerikaanse beer werd een enorm succes... Waardoor de Teddybeer tot een iconisch speelgoedbeest uitgroeide. De moeder de aller knuffels. Later in natuurlijk nog veel meer dieren verknuffeld tot pissenbedden aan toe. Maar de beer zal niet zo snel meer worden ingehaald. Never dreamed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 Bewoners en ondernemers in deze gebieden kunnen vanaf nu online een parkeervergunning en een bezoekersvergunning aanvragen via coöperatie Parkeerservice. Er zijn twee zones, Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid. Met een parkeervergunning kunnen bewoners en ondernemers parkeren in de zone waar zij een vergunning voor hebben. De parkeervergunning geldt van maandag tot en met zondag van 10 tot 8 uur s avonds. Buiten deze tijden is geen vergunning nodig om in deze gebieden te parkeren. Het Op een rolstoel en wil je een dagje naar het Zandvoortse strand? Gedurende het lange Zandvoortse strandseizoen zijn er strandstoelen beschikbaar. En dat zijn speciale modellen waarmee een bezoek aan het Zandvoortse strand en een van de vele strandpaviljoens mogelijk maakt voor rolstoelgebruikers. Maar niet alleen in het strandseizoen kun je gebruik maken van deze speciale rolstoel, ook een aantal jaarronde strandpaviljoens hebben er eentje klaarstaan. Om in de winter eens lekker uit te waaien op het strand. Let wel, de rolstoelen moeten geduwd worden. Ze zijn niet voorzien van een accu, ook als er nog een borg gevraagd wordt voor 50 euro. Sinds 2018 heeft Zandvoort een eigen loper waardoor het mogelijk is voor minder verliede mensen om met een rolstoel het strand te bezoeken. De 75 meter lange 2 meter brede plastic, mat, ligt ter hoogte van strandbavioen Talassa... en rijk tot aan de vloedlijn. Lekker uitwaaien op het strand en pootje baaien in zee... is nu gelukkig voor iedereen gedurende het hele jaar mogelijk. Onze ogen komen kijken, sinds het licht ons land bescheen... maar na het breken van de dijken...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 wij water, mensen wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang. Bernal werd geboren in de Colombiaanse stad Bogota. Toen hij drie maanden oud was, werd hij door de Nederlandse familie geadopteerd. Hij groeide op in Delft en ging naar het Christelijke Lyceum in Delft. In 1999 bracht hij een bezoek aan zijn biologische familie in Colombia... en als afscheidscadeau kreeg hij een cd met Spaanstalige nummers. Een van deze nummers, Que Si Que No, Bernal schreef een eigen versie van dit lied... en hij was toen 15 weken lang de best verkochte singel. Tegelijk kwam ook zijn tweede single in de hitlijsten en bereikte de single ook een gouden status. Hier is Jody Benal met Quessee Quesno. Nu kan het er zien. Ik dat u me the light Servicepaspoort organiseert sinds jaar en dag de cursus meer bewegen voor ouderen. Onder andere werden die verzorgd in theater De Krocht. Ze gaan voor vitaliteit en sociale interactie van 70-plussers. Belangrijke zaken om eenzaamheid te voorkomen. De lessen vinden in kleine groepjes plaats. Omdat de binnenactiviteiten wegens corona stil liggen... start Servicepaspoort vanaf woensdag 28 april, dus dat is nu... tijdelijk buitenactiviteiten op. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Zandvoortse Hockeyclub die de hockeyvelden hiervoor beschikbaar stelt. Tegen een kleine bijdrage kunnen onze leden, maar ook niet leden, hieraan meedoen. Aanmelden kan via telefoonnummer 023 8918440. Ik herhaal 8918440 of de cursusbureau servicepaspoort.nl. Ik herhaal cursusbureau at Het eerste uur zit er alweer op. Ik hoop weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks. Run past the rivers, run past all the life. Feel it crashing and burn till it all collides.